Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. De vader van het ruiner -gezin krijgt geen schadevergoeding. Gerrit-Jan van D. zat een tijd vast nadat uitkwam dat hij zijn kinderen jarenlang had opgesloten in een boerderij in Drenthe. Hij heeft nooit straf gekregen van de rechtbank omdat hij te ziek was. Maar voor de tijd in voorarrest wil Gerrit-Jan van D. wel een schadevergoeding van dik 50.000 euro. Nou, daar kan hij naar fluiten, want de strafzaak is gestopt vanwege die ziekte en niet omdat hij onschuldig is. Honderden medewerkers van een Brits veerdienstbedrijf kunnen een enkeltje naar huis nemen. Het bedrijf zit in geldproblemen en daarom ontslaan ze 800 werknemers. Alle veerboten staan nu aan wal en alle schepen die al vertrokken waren moesten omdraaien. Bij een bombardement op het theater in Mariupol zijn volgens een Oekraïense parlementariër geen doden gevallen... Ook de kelder waar honderden burgers schuilden zou nog heel zijn. Volgens verslaggever Kizia Hekster zijn de reddingswerkers nog druk bezig. Of er ook echt geen doden zijn, dat is nog onduidelijk. Uh, wat ik heb begrepen is dat reddingswerkers op dit moment bezig zijn om mensen daaruit te halen. Uit dat gebouw waar, uh, waarvan we ook zien dat het grotendeels verwoest is. En we hebben nog niet begrepen dat iedereen daar veilig onder vandaan is gekomen. De eerste kievietseieren zijn al gevonden en andere vogels zijn druk bezig met het bouwen van een nest. Het broedseizoen is echt weer van start gegaan, maar daar zullen de dieren in Drenthe nog even mee moeten wachten. De stormschade in het zuidwesten van de provincie moet nog worden opgeruimd. Nou ja, de storm is hier dan op een gegeven moment begonnen, terwijl we hier al aan het werk waren. Dus hij kon weer opnieuw beginnen in de vakken waar hij al geweest was. Eigenlijk moest het sinds dinsdag stil zijn in de natuurgebieden, zodat de vogels in alle rust kunnen broeden. Het weer nog. Op de meeste plekken schijnt de zon. Alleen in het oosten en in Limburg zijn er wat hardnekkige wolken. Het is wat koeler dan gisteren. Het is een gaat-of-elf. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat een flinke file op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen, want er is een graafmachine van een andere wagen afgevallen. Tussen Knoopend Velsen en Afrit Haarlem-Zuid zijn daardoor drie rijstroken dicht. Er is nog één rijstrook over voor het verkeer. Er staat daardoor vijf kilometer file en de vertraging loopt snel op. Die is intussen meer dan een uur. Tot zover de verkeersinformatie.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 Without your smile i can't laugh without you baby i'm just a hand i didn't know what i had i didn't know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 DFM. En de regio. Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. Rusland gebruikte meerdere keren clustermunitie in Oekraïne, zegt Human Rights Watch. Na het bekijken van foto's en video's zegt de organisatie dat het op drie dagen gebruikt moet zijn bij de plaats Mykolaiv. In Rotterdam is een schip twee containers verloren bij een aanvaring met de Willemsbrug. Niemand raakte gewond, wel zijn de containers gezonken en drijft de inhoud in het water. Het gaat om bouwmateriaal, paardenzadels en hondentuigjes. Het is Kjeld Nuis gelukt om op schaatsen boven de 100 km per uur te komen. In Noorwegen haalde de Olympisch kampioen een snelheid van 103 km per uur. En dat is een wereldrecord. Het weer in het oosten van het land bewolkt. Verder overal zonnig bij ongeveer 12 graden. Landinwaarts gaat het vannacht licht vriezen. See